De muziek van Caster werd ook gespeeld door de Spice Girls, Christina Aguilera en Madonna. Jimmy Caster is 64 jaar geworden. Het weer vrij helder en behalve vlak aan de kust een temperatuur van enkele graden onder nul. Vanochtend eerst ston zon, een graad of drie, later toenemende bewolking met smiddags regen en dan wordt het een graad of zes.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 Delícia, delícia, assim você mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Teiba! Sei a falar Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te quero, ai, ai, se eu te thousand www.zfmzandvoort.nl We'll yeah. yeah.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 smart, but you got being right down to an art, you think you're a genius, you drive me up the wall, you're a regular original, know it all, i you think you're special, oh, you think you're something else. okay, so you're a rocket scientist. I'm the only one that holds you I never ever should have told you You're my only girl Never should have told you I'm the only one that holds you